2 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. In het duingebied bij Schoorol is een noodverordening ingesteld. De burgemeester van Bergen, waar Schoorol onder valt, heeft dat besloten... omdat de duinbrand nog niet onder controle is. De brandweer gaat de hele nacht door met blussen. De noodverordening betekent niet dat er mensen worden geëvacueerd. Het is alleen ingesteld om te voorkomen dat mensen het gebied inkomen. Staatsbosbeheer schat dat bij Schoorol zo'n 30 hectare is verwoest. In het Noord-Hollandse Duingebied brak gisteren op drie plekken brand uit. De branden bij sint Maartensee en Egmond-aan-Zee werden geblust. In verband met de branden in het gebied... heeft de politie twee personen aangehouden op verdenking van brandstichting. Eén verdachte zou een brandbare vloeistof bij zich hebben gehad. De Libische regering houdt vol dat de NAVO afgelopen nacht... doelbewust het huis van de jongste zoon van kolonel Gaddafi heeft aangevallen. Daarbij zouden die zoon en drie kleinkinderen zijn gedood. De kolonel zelf zou ook in het huis zijn geweest, maar de aanval hebben overleefd. De NAVO zegt dat het alleen militaire doelen heeft gebombardeerd, maar volgens de Libische regering was het de vierde poging om Gaddafi te doden. Libië heeft zijn excuses aangeboden voor de aanvallen op verschillende ambassades afgelopen dag. Volgens de Libische autoriteiten zat een boze menigte achter de aanvallen en was de politie niet sterk genoeg om die tegen te houden. Libië zegt dat het de schade aan de ambassades gaat repareren. In het zuiden van Duitsland is een rallyauto tijdens een wedstrijd het publiek ingereden. Elf toeschouwers raakten daarbij gewond. Een jongen van zes ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Aan het eind van de eerste ronde verloor de coureur de controle over het stuur. Hij bleef ongedeerd. Na het ongeluk werd de rally in Beieren afgelast. Het weer, een heldere nacht met minima rond 5 graden... en op beschutte plekken kan de temperatuur bij nul komen. Komende dag opnieuw zonnig en droog met maxima van 16 graden. En ook de dagen erna zonnig en droog, maar dan wat frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Wat een bombardement van koningsgedoe de afgelopen dagen, zeg. En wat een bombardement van bassen gisteren in Amsterdam. Die house muziek overal hetzelfde. Doem, doem, doem, doem. Vreselijk. En dat heeft niks met ouderwets of modern te maken. Het is gewoon saai. Burgerlijk bijna. He? Waarom geen leuke trompet of, of een gitaar of een, of het is nooit een viool? He? Fijl, een fijne melodie. Niks ervan. Het is de alleenheerschappij van de bas. Boem, boem, boem, boem. Ja, en dan natuurlijk William en Kate Vrijdag. Hè? Een sprookje. Maar wel met kussen op commando, hè? En, en dat deden ze niet goed genoeg. gaat toch op zich. Die echte kus, dat doe je toch gewoon thuis, hè? ook als Prins. Moeten ze zeker voort aan de copulatie ook op het balkon gaan doen. En ik heb me ook zo geërgerd over dat gedoe, met die huilende Maxima bij de wereldraad door. Hé, dan hoorde je die stem van die regisseur. Ja. Dichterbij! Ze gaat janken! Nog dichterbij! Tranen! Ik vond dat vervelend. Ranzig was het. En die Matthijs die zat de hinneken van de lachgat, verdammen. Smakeloos, meneer van Nieuwkerk. Wat is er toch aan de hand dat mensen zo doen? Hè? Is er dan niks meer heilig? Af en... Er hebben er weer heel veel mensen genoten van het hele gedoe. Er is weer veel gedronken en geplast... En die oude pauze is amper zo ook nog even zalig verklaard. Dus nou weer even rust. Doei, doei. Ja, welkom, welkom, lieve luisteraars. Kijk op groentevrouw.com, hè, voor uh, uw nachtelijk potje goede zin. Maar luister eerst naar mijn gast vannacht. Weg, kippetjes. Weg, kippetjes. Goed. Nou, het is dus niet lang geleden dat hij hier ook zat. Heerlijk om weer terug te zijn, ja, Adeline. Nou, ja, ja. ja, en nu mag hij, is het dus helemaal voor hemzelf. Hij heeft zijn vrouwtjes thuisgelaten, oh. Zijn vrouwtjes, oh, als Feli dit hoort, draait ze zich om in de ja. bed. <laughs> Goed, helemaal alleen. Want eh, vanavond gaan we het wel hebben over zijn... Uh, over zijn uh, cd die uitgekomen is, de laatste Efterklang. Uh, uh, ik zag hem uh, afgelopen dinsdag nog. Ik was in Paradiso bij Ma Rain, hè, Marijn Wijnans en haar band. En toen, toen zat jij nou te benen. In het voorprogramma had je weer niks van gezegd. Anders was ik wel een half uurtje eerder gekomen. Ja, dat uh, kwam ook uh, zomaar onverwacht uh, op de proppen. Uh, of het dat kon. En, uh, ja, dat was heel leuk. Want Janos zit ook in de band van uh, Marine. Janos, de mandolinespeler. Janos Kole, ja. Kolen. En die zit ook bij jou in de band. Ja. En Vee uh, heeft uh, fantastisch bij ons gebast. Dus we waren een klein trio en we hebben gewoon lekker uh, in de paradiso gestaan. Dat was erg leuk. Ja, 30 ja. mei. Uh, JP, uh, is JP, is ze trouwens bij ons ook in de, in de uitzending? Dan komt hij aan neem ik eigenlijk ook mee. Uh, ongetwijfeld. Ja, nou, hartstikke leuk. Uh, JP, de tekst, die, die reikte trouwens het eerste cd uh, aan. Uh, uh, hoe, uh, hoe, vond jij, hoe, hoe vond jij het? Ik vond het heerlijk. Fantastisch, toch? Goed snare werken. Mannen als Wouter tijd Marcel de die anders Kolen. Dat zijn maar zo'n goede snare mannen. Ja, het is dus gewoon een genot om naar te luisteren. Ja, en dan is er een lekkere drummer erbij, Richard ja, Heijerman. zeker. Ja, ja oké, okay, nou ja. ga straks misschien een nummertje van een cd draaien. Die heb je natuurlijk. Goed. Eh... Hoe was jouw dag? Wat heb je gedaan eigenlijk? Nou, mijn dag begon heerlijk. Ik uh, stond al om half twaalf met mijn uh, vaste band... Uh, op het Rapenburg op een heel mooi podium. Het was een prachtige dag. De zon kwam langzaam op het podium. En uh, we hebben voor het eerst met een elektrische band... Uh, hebben de liedjes van Efterklang gespeeld. En dat was heel spannend. De cd is een beetje akoestisch getint, maar... Uh, ik speel 18 juni op het jazzfestival in Terneuzen, waar echt ik vandaan waar? kom. En dat ja. is echt een soort van homecoming concert. En dat is in de open lucht. Uh, en dan wil ik toch eens kijken of ik echt kan knallen met een elektrische band. Oh. Dus dat hebben we voor, voor het eerst gedaan op Rapenburg. Ja. Er, waren wel, uh, ja, er waren gewoon wat mensen en het was een heel, heel mooi plekje... En en je had het ook weer helemaal niet aangekondigd, want ik, ik liep bij mijn ziel onder mijn arm. Ik vond het vreselijk in Amsterdam. Ja. Maar als ik nou geweten had dat ik naar het Rabenburg had gekund. Ja. Ik ben gewoon thuis in de tuin een lekker flesje wijn gaan drinken, dat was uh, veel leuker. Dat is ook gezellig. <laughs> ja, goed. Maar hey, is dat bij Porky en Bes in Terneuzen? Dat uh, gaat wel vanuit Porky en Bes. Ja, Porky en Bes is wel de oorsprong van de baker. Van de bakermat. Ja, nee, nee, nee, dus de bakermat van het van jazzgebeuren ja, in, in heel zuid beveland zuid Zuid-Zeeuw-Vlaanderen. Ja, natuurlijk. ik heb daar alles geleerd. Ik mocht daar op mijn elfde al. Uh, toen ik nog maar drie akkoordjes kon, mocht ik al. Uh, ...optreden voor de mensen daar. En als het dan goed klonk, dan mocht ik door. En klonk het niet goed, dan uh, zetten ze gewoon keihard Rolling Stones aan. Dus dat was zeg maar altijd, als de Rolling Stones aangingen... ...dan wist je dat je beter je best moest doen. Dus oh. dat was een heel, <laughs> hele goede leerschool. Was dat. En wie leidde dat, dat Pory best uh, Maya Lemmens, en die doet het nog steeds. Die, uh... Wat is het voor iemand... Ja, dat is een soort van tweede moeder. Die, die adopteert muzikanten, weet je grote muzikanten komen daar graag terug. Als ze even een dagje vrij hebben en ze spelen in Gent of in Brussel. En ze hebben een dagje vrij, dan komen ze altijd naar Porky en Bes. Want uh, er staat gewoon een soort van lieve mama achter de bar. De muzikanten worden er echt heel goed behandeld, maar lekker eten. En ja, gewoon heel gastvrij. Ja, ja. leuk, ja. En sessies tot diep in de ochtend. Ja, ja, ja. Ooit uh, was ik 17 jaar en toen kwam Roy Hargrove even op bezoek. Zo'n heel bekende jazz-trompetist. En toen werd ik gebeld of ik even een bandje kon samenstellen... en een sessietje wou regelen. En ik kon toen helemaal geen jazz of ik kon amper... Ja, ik kon net wat Santana-dingetjes. Want zo. jij je deed eigenlijk klassiek had je lezen, Ik hè? deed ook klassiek, ja, ja, ja. ja. Nou ja, en dan werd je gebeld vanuit Porkje. Ja, kun je even komen met een bandje? En ja, dan stond je denk ik maar Roy Hargrove te spelen. En ja, gewoon... Te gek. En dan s ochtends, als de zon dan opkomt, loop je zo uiterst zalig over de zeedijk weer naar huis. Kijk je over de westerschap? Ja, wow. dat zijn echt de beste herinneringen. Ja. Oh, wat goed. Oh, wat ben ik toch jaloers op mensen die kunnen spelen? Nou goed. Um, uh, heb je nog andere bandjes gehoord trouwens op Koninginerdag? dingen gehoord? Ik vond het, weet je wat ik vond? Nou ja, wat, wat uh, de Groentevrouw zegt. De house leek wel uh, Black in Town. De Overal die boten, de mm -hmm. boten met speakers. Ja, oh, uh, vreselijk. Nee, ik heb eigenlijk gewoon lekker uh, daarna met mijn Zeeuwse vrienden aan de reguliere gracht gezeten. Daar woont een vriend van ons. En uh, we hebben heerlijk op zijn Zeeuws um, een beetje uh, ge bier gedronken. En muu geroepen en zo. Wat nee, is muu? Ja, gewoon als je zeeuwen onder elkaar zeggen altijd een beetje zo. Hey, als ze het naar nou hun zin hebben. Dus, Oké, okay. okay, ja. goed. Geen kater gehad? Had je een kater? Nee, had? absoluut niet. Ik ben lekker op tijd naar bed gegaan. En uh, vanochtend weer fris uit te veren. Want we hadden een grote sessie op Blijburg. Daar kom ik net vandaan. Ja, Van hoe, la van hoe laat tot hoe laat? Van vijf uur vanmiddag in de buitenlucht. Lekker op het strand. En dan na twee sets draait de band zich om. En dan staan we binnen. Ja. En dan gaan we nog door tot twaalf uur. En ik kwam hem dus om uh, kwart voor één afhalen. Ja. En nou zit hij hier. Ja. En nou. ik voel me helemaal lekker. En hij drinkt de combinatie van cola en bier. Dat ja. lijkt me een hele goeie. Dank je. En hij heeft er een lekker eentje gesmokt en, en er ligt een hele grote schaar. Wat is dat voor je? De nagels zijn niet ja, te lang of wat? Ik even mijn nagels een beetje bijwerken. Want... Oké, okay, hij moet zijn nagels bij laten werken. bijwerken. Bijwerken? <laughs> bij laten werken. Dus dan doen Adeline we Adeline eerste... heeft de uh, manicure-setje al klaar liggen. Want in ruil voor mijn bezoek hier aan de studio vanavond. Heeft Adeline mij een manicure beloofd? Oké. Okay. Ik was wel de redder in de nood, want ik had nog een aansteker in mijn tas. Die was hier nergens te vinden. Huh? Dat was toch ook een. Uh, Oké. Okay. Zeg, we draaien gewoon het eerste uh, nummer van de plaat. T tweede nummer, ja, ja. Maar ik bedoel, dat existe. is wel het eerste nummer in, in die Precies. uur. En ja, ja. is dan wel het tweede nummer van de... Oké, okay? ja, ja, ja. akkoord? Ja. Ja. Komt. -ie. Ja. staat sta op losse schroeven en zo beweeg ik op mijn best. Ik draaide los mijn vaste bouten en ik leerde snel de levensles. Het leven wou me mores leren en ik was een ijverig student. Voor opstand had ik weinig oren en voor vallen had ik meer talent. Als je vraagt hoe ik dan elke zware storm te boven kwam, wel nu, van het groot concert des levens staat de blues op mijn programma. Branden deed ik mij reeds vroeg, aan al verzengend helle vuur. De brandweer schond gemeente Pils en de buurtraad hield een vragen uur. Ik rij me vaak te pletter in het nachtelijk geslachtsverkeer. De piepzak is mijn tweede woning en Sinterklaas die komt niet meer. Mijn buitenkant lijkt Luxemburg, maar van binnen ben ik Vietnam. En op de landkaart van mijn leven staat de blues op mijn programma. Tararara. Kijk vanuit haar venster naar haar minnaars op de straat. Ze zegt dat ze een tijger is, maar ze kent niet eens het kattenkwaad. Vanuit haar hoge hemel, werd geschonken door de adelstand, kijkt ze naar de beltv TV en ze helpt zich met haar dames. ze wil graag in de fix, staan, maar ze denkt voor vuur of vlammen. van het groot concept des levens staat de blues op haar programma. En Katja zit een harte te strelen. Fles. De bodem komt steeds dichterbij en ze grijpt dan naar haar keukenmes. De muur die vangt de fles aan scherven en ze Je bent een slechte mannen. Ze snijdt het hart in duizend stukken en ze gooit het in haar theevalpannen. Nou, de Riekenveense villa werd tot TBS in Amsterdam. En van het groot concert des levens staat de blues op haar programma. toren wou proeven van het aards bestaan. Toen is hij het zonder God te vragen Zomaar naar beneden gegaan Hij dronk een koffie, had een haring En hij zag een dame voor zich staan Ze zei, hij was staan je nou te kijken. kijken En begon toen op hem in te slaan Als ze wist dat zij een engel Zomaar in het straatbeeld tegenkwam Dan had ze van het concert des levens Niet de blues op haar programma Gooi ik muizen van mijn dak? gedaan. nachtgedaantes komen snap, steeds op me af. Maar het is beter dan de televisie als je het niet ziet als straf. En steeds als er een kogel is dicht bij mij. mijn hartstreek kwam hij. Ketste af op mijn gitaar, want ik heb de blues op mijn programma. Hij ketste af op mijn gitaar, ik heb de blues op mijn programma. Hij ketste af op mijn gitaar, want ik heb de blues op mijn programma. Existentiële salsa, zo heet die van uh, geschreven door Laurens Jowensen. En uh, muzikanten zijn, uh, uh, ik zei, is dat een is dat uh, cagon? Zei je nee? Dat is een tamboe. Uh, ik was vorig jaar op uh, Curaçao. Dan was ik muzikaal leider van een uh, muziektheatervoorstelling van het Volksoperenhuis. En uh, het was mijn missie om... Um, een Voorstelling die heette De Dood en de Zee van het Volksoperahuis. Ja, die ken ik, dat die is van Dostoevsky, hè? Nee, nee, nee. Dat, is, uh, dat was de Hoer en de Moordenaar. Oh ja, oh ja de Hoer en de Dood. Nee, en De nee, uh, Dood en de Zee ging over de kapitein van de dekken, de vliegende Hollander. Ja, ja, ja. En die hadden ze gedaan met het -trek van het mannenkoor en uh, jef op accordeon en nog mu muzikanten. En het idee was nu om er een Caribische versie van te maken. Dus wij gingen een maand naar Curaçao. We mochten daar drie avonden optreden in Theatro Luna Blauwe. Dus we hadden een maand tijd om een band te vormen. Een Curaçaose vertelster in te werken. Dus um, ja, we kregen een huurauto en we gingen op zoek naar muzikanten. Ach, hoe doe had, je dat? Ik had gehoord van een geweldige percussionist, Om Pithio. Ik had gewoon een beetje rondgevraagd in theater en zo. Ja, en we komen daar die ruimte binnen. Hij geeft allemaal. Dan zie je echt zo'n enorme, grote zwarte man. Ja, soort, ik zie hem hier op uh, een fotootje op. Uh, ja, ja Barry White. Dat ja, is een ja, beetje ja, om ja, te zie zien. Ja. En Nou, hij zat er te trommelen en die kinderen zaten eromheen. En hij liet ze dansen. Hij verzon liedjes met ze. En ja, hij was zo goed. En hij speelde op een tamboe. En een tamboe, dat is een soort van trommel. Die is gemaakt van oude uh, vaatjes, rumvaatjes van, van de WIC, de West-Indische Compagnie. Ach. Die slaven die op de ja. plantages werkten, die bespanden die trommels met een geitenvel. En ja. daarop gingen ze spelen. Een soort van de blues, weet je wel. Dat is dus de Afrikaanse slagwerktraditie en is het, is het, ging het... gewoon door op Curaçao. Maar is dat typisch van Curaçao dit? Dat is echt Curaçao. Tamboe is ook een soort van traditie van spotliederen als je... Ruzie hebt mij een buurvrouw. Dan vraag je een tamboedrombelaar. Die komt en die verzint een pesterig liedje tegen je buurvrouw. En dan komt de buurvrouw naar het hek en die verzint dan iets terug. En het eindigt meestal toch wel in een steek- of schietpartij. Maar dan is het in elk geval wel muzikaal begonnen. <lacht> <lacht> maar in elk geval, ja, dat, dat was Ompie. En ik vroeg hem uh, om bij de band te, te komen. En wie ben jij dan? Ja. Wat wil jij dan? Nou, toen zijn we langsgekomen bij hem, thuis. Onder een boom, ja. onder een tamarindeboom, hebben we een beetje samen muziek zitten maken. Toen was het goed. Ja. En toen had ik gehoord van een hele goede bassist, Pierre Dunker. Um, ja, die speelde op een hele gladde beachclub en hij speelde met een jazzbandje. En, ja, gladde beachclub? Als je, als, je, als, je, als je de muzikanten niet. niet je kon wel bellen en zeggen van, ik ben die en die. Maar ze wou je eerst gewoon allemaal tuurlijk, zien. En tuurlijk. kijken, wat je wel, of, of, of... je wat voor vlees of, in de kaip natuurlijk. Of je weer zo'n rotblanke ben. Ja ja, ja, ja, ja, ja. En uh, nou, wij gingen tweeënhalf uur praten, Pierre en ik. En dat klikte heel erg. En nou, we, leuk die voorstelling daar gedaan. Het werd een voorstelling met iets van twintig mensen van het eiland. Ook Konkie Haalmaier, de Stielpunt spelen. En goed speler. bezocht. En maar helaas maar drie keer spelen. Ja, maar het leuke was, in juni kwamen ze terug, kwamen ze naar Oerol. Dus die hele band uit Curaçao kwam naar Oerol. En hebben jullie en, en, dat ook nog in Oerol gedaan? Ja, een tien dagen lang in de, in de kerk. Oloel. Maar het leuke was, uh, Ompie en Pierre die, uh, logeerden een maand lang bij mij in huis. <laughs> <hijne> in de woongroep. <hijne> en dat was echt een feest. Uh, Ompie... Uh Ompie zat altijd gewoon lekker tv te kijken en een beetje op tafel te trommelen. Ja. Pia die speelde in liefdesliederen als ik een beetje zagrijnig was. En dat hele huis was bijna elke avond aan het dansen. Gewoon omdat hun aan de keukentafel zaten en gewoon een beetje op de tafel gingen. Ja, muziek maken. En, uh, nou ja, misschien uh, kunnen maar sinds, we... Ja, oké, okay, we gaan nog een nummer lijken, Maar hij is er dus nog. Want hij heeft meegespeeld van jou vanmiddag, of ja, niet? En het... Naar Ompi? Nee, Ompie. Ja? nee, nee dat, is, oh, dat is Fabio. Dat is onze Italiaan. Oh, dat is de ja. Italiaan. Oké, okay, ja, nee, die... want Ompi is natuurlijk weer terug naar ja. Curaçao. Ja, maar ik heb in elk geval op Curaçao heb ik een uh, lied geschreven. Want zij leerde me ook heel veel over ritme. Dat zeg maar een vierkwarts maat en een driekwarts maat tegelijk kan plaatsvinden en zo. Afrikanen tellen alles in drieën. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Want vanuit drieën kun je overal naartoe. Vanuit vieren niet. 1, 2, 3, 4. Dat is gewoon wat het is. Maar alles is rond. Ja, ja, ja. Bij ritme. En uh, dat heb ik geprobeerd om mijn gitaartokkeltje te verwerken. Dus en misschien... Track... Moet, dan moeten we de track drie draaien. Ja, track 3. Luna Blauw, dat gaat over de... En dat kan je niet hier live doen? Dat moeten we echt... Nee, het staat zo mooi op die cd. Het staat echt heel mooi op die cd. Precies zoals <laughs> ik hem hebben wil. Ja, ja. Okay. We rijden door de nacht naar een lange. Je ziet Heer Willemstad van de Juliana brug. De raffinaderij staat in vuur en vlam. En de gevels zijn gekleurd dan in Amsterdam. Hé, hey, Tushi, we gaan schijnen in de Boy En we gaan liggen in een grot waar de wind niet waait. En waar de zon ons nooit vinden. Ogen lichten op in de luna blauw Het vat kwam met een schip van de W.I.C. Met slaven naar dit eiland mee. Het vat werd bespannen met een geitenvel. En het klonk na het zwoegen in de zon zo fel. Ik doucheer, we gaan zwemmen in de taaibooi En we gaan liggen in een grot waar de wind niet waait. En waar de zon ons nooit vinden zal. En je ogen lichten op in de luna blauw en de wolken jagen over het eiland heen. Hagedissen schieten weg over het warme steen. In de nacht is Santa Rosa in de blauwe maan. Hoor je trommels en geblaf over de heuvel gaan. Je zien we gaan zwemmen in de tuinboybaan. En we gaan liggen in de grot waar de wind niet waait. Waar de schoon ons nooit vinden zal. Je ogen lichten op in de luna blauw. In toesie we gaan zwemmen in de taaiboybaan. En we gaan liggen in de grot waar de wind niet waait, en waar de zon ons nooit vinden zou. En je ogen lichten op in de luna blauw. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, dat zijn de traditionele Curaçaose instrumenten. Dat hoge ding waar je hoort is dus een chappie. Dat ja. is zeg maar de onderkant van een, uh, van een schep. Ja. Je steekt je duim door het gat en je speelt erop met een ijzeren stokje. Wat grappig. Ja, dus je speelt met een rumvat en een ijzeren stokje en je kan het... Weet je wel, je overleeft ja. het wel. Ja, zo is het. Uh, ik ga toch eventjes uh, opzommen uh, wat we de rest van de nacht nog doen. Uh, ik hoop dat u vorige week genoten heeft van uh, Alexander Pushkin... Yevgeny Onegin. He, dat u in uh, Rusland was, net als ik, op het platteland. En dat u Onego, Onegin leerde kennen. He? Die player die eigenlijk genoeg heeft van zijn gemakkelijke succes bij de vrouwen. En die de romantische dichter Lensky ontmoet. En die is verloofd met Olga. En, en, en, en haar zus Tatjana... Ja, ja, ah, die, die, die, dat is een verwente romanlezeres. Ik moet mijn bril opzetten. Ik kan hem niet lezen. Godverdomme. Nou ja, goed, die, die Onigin, hè, die uh, vannacht horen we... of, uh, of die liefde tussen Tatiana en hem uh, wederzijds is. Maar ik vrees het ergste. Nou goed, geef u straks over aan de stem van de meestervertaler Hans Boland. Toneel, ja, ik vind het iets fantastisch. Ik hou van alle soorten en maten. En deze week zag ik twee stukken die mijlenver in stijl inhoud en vorm uit elkaar liggen. Nou, ik heb bij beide genoten. Uh, ik heb ook kanttekeningen hoor, goed. Maar het waren wel weer twee unieke ervaringen. Woensdag zat ik in Utrecht bij het Amerikaanse stuk Augustus Oklahoma door de Utrechtse Spelen. En donderdag zat ik in Haarlem bij het stuk Wat is het nu? van de mug met de gouden tand. Maar vannacht laat ik u eerst een ander stuk horen... dat mij al eerder uh, van mijn sokken blies. Dat is een herneming van Tjech eerste eenakter langs de grote weg door het barre land. Nou, dat zag ik bij de eerste opvoering in 1998 ook al. Het is een stuk dat, je dat lastig te vangen is op alleen audio. Hè, behalve dan uh, bijvoorbeeld de oergeestige teksten van een pachter... die worden gespeeld door Jacob Derwig... En die is even terug op zijn oude nest. Dat eh, laat ik u horen. En een paar leuke interviewtjes met uh, verschillende spelers. En met Luc Zonneveld. Uh, Lauwens, wat is het laatste toneelstuk wat jij zag? Um... Of het mooiste wat je het afgelopen seizoen gezien hebt? Ja, dat is toch echt met stip. Uh, Reel Gourmet van Wonderbaan. Reel Gourmet is een drieluik over... Uh... Over een Poolse schoonmaakster, een ja. stel dat werkt voor de Europese Unie, en een treinconducteur en een vrouw. En je krijgt een soort van drie compleet verschillende dynamieken te zien. Dus eerst een soort van geflipte Poolse schoonmaakster, die met een drummer. een, een soort van Frank Zappa-achtige solo doet. Dan een soort bijna John Lanting-achtig. Stuk tussen een man en een vrouw. En dan een hele mooie nachtscène van een gestrande Eurostar. Ergens midden in Frankrijk. En dat de conducteur zich ontfermt over een vrouw. Ach. En, uh, ja, dat, en gelukkig komen die binnenkort uh, naar de Schouwburg volgende week. Oh. Ik had toen altijd gehoopt dat het nog uh, terug zou komen. Want ik heb vorig jaar gezien... Ja, dat is hem. En, dat en is kan jij nou zeggen wat er zo bijzonder is aan theater? Want je staat zelf ook vaak in theater. Ja, gewoon. Just, uh, net als dat stuk waar ik het nu net over heb. Je krijgt gewoon drie complete verschillende dynamieken op je afgevuurd. Dus gewoon... Ja, bijna een soort van zappenachtig, ingewikkeld stuk. Je krijgt een soort van bijna te melige... Ja, bijna, ja maar ik bedoel ja. eigenlijk meer van wat het is ervaring om in een zaal te zitten... en het wordt daar ter plekke voor je gedaan. Het is een fysieke ervaring. Je hebt de, ja. de, de lucht wordt dik van spanning, er gaan allemaal vibraties door je heen. Je, je, de trillingen van de stemmen van de acteurs. Ja, het, het, ja. Je zit gewoon in een grote klankkast. Ja, uh, ja het, het is gewoon heel zintuigelijk. Ik kan geen film tegenop, toch? Nou, nou, dat is gewoon een ander uh, dat is een medium. Ander, ander medium, ja. Ik bedoel, David Lynch, daar ben ik ook niet vies van. Nee, maar... nee, nee, precies. Nou goed, uh, dan hebben we een leuk overgang naar de, naar de films. Uh, ja. <laughs> ik, ik ben niet naar uh, persvoorstellingen geweest, daar had ik geen tijd voor. Maar ik zag een, een, een aardige Franse animatiefilm die ik gemist had: uh, Un vie de chat. Ja. En ik heb me in, helemaal in het Frans uh, geluisterd zonder ondertitels. Kijken of ik dat kon en dat ging best. Daar was ik helemaal blij mee. Nederlandse uh, ondertit en nazi organisatie is ook niet erg... want het zijn bijna allemaal Vlamingen die dat doen. En Rick de Leeuw. Ja, die wordt geadoreerd in Vlaanderen. Hè? Dat wist ik niet, maar goed. Uh, dan heb ik ook een, een hele rare DVD over Marken. Ja, nou, Marken, okay. wil, jij komt dan uit Terneuzen? neus, We komen hè? de soldiers vandaan. Uh. Uit Marken? Ja. De hun vader is huisarts op Marken. Dus ik heb dat vaak gerepeteerd. Ach, wat grappig ja. nou. Er is een, een, een, een cd, een dvd over gemaakt. He, die, een, met, met oude vrouwtjes, die daar ook nog in klederdracht eh, lopen. En uh, nou, die vertellen toch wel mooie verhalen. Vooral Pietertje uit 1920. En dat doet ze zonder tanden. En dat is toch nog net te verstaan. Dat <lacht> is heel erg mooi. Goed, heb ik, laat ik straks een stukje van horen. Okay. Nou, heb je nog Rex van Beuningen. Die, heeft weer, die, heeft iets, uh, die gaat iets bekennen over Ma Marianne Faithfull. En dan hebben natuurlijk ook nog weer een mysterie van Emily. En er zijn weer track tracers. En uh, uh, weet u wie er uh, 30 april 65 is geworden? Dat is een Paul hanen. Margeet Bolman. Dominee Gremdehaat. Met spekjes. Buster Fontijn. Ik ben een beetje misselijk. Hè? En uh, nou, En, en ter gelegenheid van zijn bejaardheid is er een echte gekke doos... met vier dvd's, ruim elf uur tv-materiaal. Nou, dit is ontzettend leuk om dat terug te zien. Heel, oh, je, kan, je ziet hem daar ook als knulletje van 17 bij de Mignon Radio, uh, weet je wel, van de AVRO. Vlerkerige interviewtjes doen. En uh, later ook in zijn eerste tv-programma van de VPRO. Ik wist niet dat hij dat had. Later. Maar dan hebben we het ook over 1969. Nou, volgende week laat ik u wat pareltjes uh, horen. Omdat ik het nu al moeilijk vind om te kiezen naar nou, de website www.adelinevanlier.nl kan je alles terugluisteren en lezen en, enzovoort enzovoort en je kan ook mailen naar hetgoedeleven@karo.nl en je kan ook mij bevrienden op uh, Facebook he, Adeline van Lier nou luidens, en nu, nu wil ik toch eigenlijk wel eens wat horen hoor, want je zit hier niet voor niks hebben die, die mooie gitaars van jou meegesleept en een, uh, wat is dat, een heel klein, waarom is dat, heb je een klein buizenversterkerje meegenomen? heb ik ook ja waarom? Ja, dat is voor straks. Oké. Okay. En wat ga je nu spelen? Um, ik stem mijn gitaar even, zoals Vee altijd zo mooi zegt... in een gitaarstemming voor dummies... in een open akkoord, open G. Waarom? Nou, dat heb ik ooit geleerd van Rai Koeder. Ja? Omdat je dan heel mooi slide kan spelen. Oké. Okay. Mooie blues heb je aan. Dankjewel, ik heb ook de blues... Dit is de blues voor Larsen. dan ah, komt <tie> klap uit, de, uit het doosje. Nou, wauw. Ik ben er helemaal stil van. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Ik ben helemaal verslag nu. Even kijken hoor. Ik weet het allemaal niet meer. Oh ja. Yeah. Um, dit staat dus op je, je tweede album. Het eerste album was uh, Zeeuw in Zuid. Dat is alweer van vijf jaar geleden. Ja, klopt. En je hebt zoveel verschillende dingen gedaan in de tussentijd. Um, wil je vertellen waar, waarom dit uh, nummer blues voor Larsen heet? Uh, ja. Um, het is. Uh, deze hele uh, plaat is zeg maar. Uh, opgedragen aan mijn uh, zwager, Erik Larsen. En. Uh, uh, dat is zeg maar de man die mij alles uh, muzikaal heeft geleerd. Dus. Uh, ja, ik kan het verhaal wel vertellen. Ik was, uh, ik was elf jaar oud En uh, ja, mijn vader komt dus uit Scandinavië. En mijn moeder die komt uh, uit Zeers-Vlaanderen. Mijn vader komt van de Faroe-eilanden. Van de <laughs> en, en mijn moeder, die was op vakantie in de Faroe-eilanden werd verliefd op mijn vader. Mijn vader kwam mee naar hier. En mijn vader die had op de Faroe-eilanden nog een, een dochter uit zijn eerste huwelijk. Hij had namelijk, toen hij heel jong was, had die verkering, met de zangeres van de band waarin hij bas speelde. En, uh, nou ja, dat was uh, toen. En ik ben dus hier geboren. En ik had dus altijd een zus in de Faroe eilanden En toen ik elf was, kwam zij met haar vriend... kwam ze naar uh, Nederland uh, toe. Want mijn vader die had een, uh, een import- en exportbedrijf in vis, van en naar de Farreur. Oh, okay. Dus elke, elke maand, of elke week eigenlijk, op zondagmiddag... kwam er ook een groot vrachtschip met vis uit de fareur eilanden met een vareurse bemanning ook, naar de haven van Vlissingen. En uh, dan mocht ik ook helpen op de rijden en zo. Spreek je ook een beetje vareurs? Jazeker. Ja, daar ben ik mee opgegroeid natuurlijk. Ja, want het, Mijn maar vader heeft uh, me dat geleerd. Een hele oude taal, hè? Het gaat in verband naar Kermatsproek, men, ja. Het Iets de tussen deens en... Het is uh, gewoon een authentieke vikingtaal. Ja, oh. ja, want uh, het zijn gewoon redelijk geïsoleerde eilanden. En uh, toen de vikingen daaraan kwamen, is die taal eigenlijk nagenoeg hetzelfde gebleven. Dus het is behoorlijk oer. Behoorlijk oer. Een ja. vaaroer. oer. Maar ja. ja. En die truien, horen die ook daarbij? Ja, die, uh, die heeft mijn tante gebruikt En mijn oma. Ja, die trui die staat ook in het boekje die, ja, van je, de cd. Precies, en ook op de website heb ja. ik hem gezet. Ja. ja. Maar in elk geval... Goed, ik goed. Uh, dus je, je, je halfzusje kwam naar Nederland? Ja. En... Uh, en die had dus haar uh, vriend. vriend meegenomen. Dus uh, ja, dat was. Uh, kwamen ze wonen bij jou in, in, in Terneuzen? Ze kwamen in Terneuzen wonen en toen uh, uiteindelijk, uh, ja, Erik, Be die had een, een, een elektrische gitaar, een gouden Gibson Les Paul. En uh, ja, dat was zeg maar echt. Het allermooiste wat ik ooit had gezien. En het was Hij zo was tien jaar, jaar ouder of zo dan jij? Een ja, jaar of tien jaar ouder? Twintig, twintig. Twintig jaar ouder. Ja, ja. Ja. En um... wat <laughs> zit je nou? Nou, ik zit gewoon. Uh... Mooi verlegen. Of nee, wat? ik zit me gewoon te herinneren alles ja? wat, wat ik met hem heb meegemaakt. Uh... Ja. Het was zo dat ik werd vroeg wel eens gepest op school, op de, middelbare, of, of de basisschool in Zeeland. Want ja, ik was niet echt populair en ik mocht ook geen merkschoenen dragen van mijn moeder en zo. Nee. <laughs> en ik werd dus wel eens opgewachten van die rotventjes. En, en Erik, mijn zwager dus, die had een, een zwarte Ford Capri. Zo'n mooie zwarte glimmende auto ja. met zo'n rode streep aan de zijkant. En die leek precies op de Knight Rider, weet je wel. Want de Knight Rider die was toen zo heel populair. Dus die rotventjes staan me zo op te wachten. Ik loop uit school. Erik komt me afhalen en komt daar dus met een brullende motor aan. <gutilisation> die ventjes die stuiven alle kanten op. En. Uh... <laughs> ik stap zo met de grote grijns in. Nou, hij zet zo keihard de power of love op van Huey -Louis, ja. Want ja, ja, ja. Back to the Future... Uh, ja, ja, ja, ja. Uh, vervolgens met brandend rubber van door, weet je wel. Dus ik, ik had er gewoon in één keer een, een stoere grote broer bij. Ja. En uh, ja, dat, dat was gewoon te gek. Ja. En hij, hij had die gitaar, dus hij, was ook, hij speelde ook. Ja, en ik mocht dus een keer twee weken lang bij hem logeren. En... Uh, want mijn ouders die gingen op reis. En toen zei hij tegen mijn moeder... Ja, en als je, als je terugkomt, dan kan hij de blues. <lacht> en uh, ja, dat was ook zo. Ik echt elke dag een verplicht uurtje bluesen, met Erik. En, uh, dus hij heeft jou heel ja, veel Italië Ja, bij. en heel veel platen luisteren s'nachts. Echt zappa. En hij liet me al veel te jong naar Tensici luisteren. Echt allemaal van die geflipte, rare muziek uit Engeland en zo. En, ja, dat... is dus intensief geflipte muziek. Nou, die oude platen, die zijn behoorlijk uh, ja. lijp. Ja, ja oké. Okay. En uh, allemaal obscure dingen. En toen ik elf was, of toen ik dertien was, uh, mijn eerste Rykooter-platen. Ja, dat, dat ik natuurlijk... kan wel horen dat dat jouw grote held is, ja. Ja, ja, ja. ja. Dat had zoiets, zo wil ik ook gitaar spelen. Ja, precies. Nou, dat is gelukt, hè? De... Uh. Ja, klaar. Wat doe je nu? Ik zet uh, mijn versterker aan. Ja. Want... Uh, ja, de plaat heet dus Efterklang. En Efterklang betekent uh, naklank op, uh, op zijn Scandinavisch. Want uh, Erik is zeg maar uh, anderhalf jaar geleden uh, overleden aan, uh, aan kanker. En ik heb hem samen met zijn broer... De laatste maand van zijn leven verzorgd. Ik heb het, we zijn bij hem ingetrokken. En, uh, Nou ja, het was natuurlijk heel zwaar en moeilijk allemaal. Uh, maar het mooie is dat. Uh, dat als een muzikant, zeg maar. Uh, uh, ja, overlijdt. dan blijft, zeg maar, de muziek. Ja. die hij heeft uh, nagelaten, weet je wel. Ja. En. Uh, en ik heb dus zijn gouden Gibson Les Paul geërfd. Dat is deze. En die heb ik nu dus hier op schoot. Dat was zijn baby. Toen hij me belde dat hij ziek was, zei hij niet van: uh, Ik ben ziek. Hij zegt: Jij krijgt de Gibson. Ik zeg: uh, Wat is er aan de hand, man? Wat ben je gek geworden of zo? Nou ja, en uh, dus die hele CD is helemaal opgedragen aan hem. En hij heet Efterklang. En ook het artwork in het boekje is, zeg maar, zijn reis van Scandinavië, van de Fadeur ja, naar Nederland toe. Ja, ik heb nu alle liedjes. En alles wat er gebeurt. Wie okay. is dat getekend? Uh, Ivo Spreij van Super City. Hele goede uh, zanger en tekenaar. Oh, ja. En um, dit liedje is een vertaling. Dat is een vertaling van een andere grote held van mij, John Hartford. En dat is de, een beetje de oude man achter Oh Brother Where Art Thou. Een hele toffe liedjeschrijver. Ook hij is helaas een beetje te jong overleden. Maar hij heeft een prachtig liedje Gentle On My Mind geschreven. En ik wou al jarenlang dat lied vertalen. Uh, en, uh, nu heb je het voor nou ja goed komt voor Erik gedaan. Ja, precies. Je was zo lang en zo verdrietig, want hij nam je met zich mee. Oh, wacht even. We gaan even overnaam. En, en dat brommetje, kan dat brommetje minder? Is, ja. dat, is dat jouw versterkertje? Ja, maar dat, dat maakt niet zo. Dat hoort zo? Dat, dat hoort zo, dat is authentiek. Oh, dat is authentiek. Oké, okay, okay, sorry. Ik even de goede maken. We gaan weer... Uh... Nog een keer, scheiden. Er was zo lang en zo verdrietig, want hij nam je met zich mee. En nu staan we op een sleeboot om je uit te strooien hier op volle zee. Het is al lang weer lente. En alle bomen dragen bloesems. En het leven zwelt in volle stromen aan. Maar je zal voor altijd klinken in het diepst van mijn gedachten En zo blijf je altijd diep in mij bestaan Je deur stond altijd open als ik iets van je wou leren En als puber valt het leven soms best zwaar Je liet me kennismaken met Raikoeder en met Hendrix, en ik werd voor goed verliefd op jouw gitaar. Het was een gouden gipsen, ik had nooit zoiets gezien, en nu sta ik hier en tokool, elke snaar. En je zal voor altijd klinken in het diepst van mijn gedachten Want ik weet dat als ik speel dan ben je daar een kampvuur op Terschelling en ik speel de Diekenblues blues van Steely Dan Dat lied over een muzikant die alles opgeeft voor een eigen band Liefdes gaan en komen, ik hou tranen van geluk en eenzaamheid zal vaak mijn middag Het zal voor altijd klinken in het diepst van mijn gedachten, want als ik speel dan weet ik dat we samen zijn. Dat ik door jou de muzikant geworden ben die ik nu ben. Alle nachten dat we plaatjes draaiden, hebben me gemaakt tot wie ik ben. Waar ik ook zal spelen, Amsterdam tot aan Maastricht. De eilanden Noord-Amerika. Zal voor altijd klinken in het diepst van mijn gedachten. En in tonen reis je altijd achterna. Ja, het Ja, dat is stomme doosje... Nou, dit is... Uh, Erik, dit is voor jou. Ik, ik weet... Ah, nou, het is fantastisch, toch? Dat is toch het mooie van muziek. Je, je zegt in je liedje al... Uh, Noord-Amerika, van Verreur tot, uh, tot Limburg. De, de, de, de, deze cd is ook een, een optelsom van, van al je reizen. En wat je overal bijgeleerd hebt. Ik bedoel... Ja. Als ik nog eens eventjes uh. snel... Ik mensen, voor de mensen die het niet weten. Als ik nou nog eventjes... Want hij is hier al vaker geweest... Even doorheen gaan had het leven van hem. Hè. En als ik het fout zeg, dan moet je het maar herstellen. Uh, je begon met klassiek gitaar. Bij de enige gitaarleeraar die er was in Terneuzen. Daar merkte je dat je s'nachts naar Gigi Kale zat te luisteren... en naar Dokter Anders P. Ja. <tie> je zag helemaal van Veen optreden in Antwerpen. Wilde ook wel op dat podium. Je ging ook wel in Amsterdam naar het Zweling Conservatorium... om klassiek uh, gitaar te spelen. Maar dat verdween steeds meer naar de achtergrond. Je ging op reis naar de States, met name ja. het Zuidoosten... de bakenmat van de gitaar en de banjo. En je speelde mee met uh, tal van muzikanten. En je leerde... Ja, zo, wat leerde je vooral daar? Uh, ja, een flat picken. Uh, Dat is een bepaalde gitaarstijl. Oh, okay. Ja, pak hem even. Uh, ik hoorde voor het eerst Tony Rice. En dat zijn zeg maar de gasten, die hebben gewoon de oude fiddlemuziek. muziek. ja. Uh, hebben ze omgezet naar, uh, naar gitaar. En toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik... Ja, dat moet ik ook leren. Dus dat klinkt dan... Uh... Ah. Dat is uh, flatpikken. Dat is flatpikken. En, ja. en country blues, wat is dat dan? Uh, <laughs> country blues? Ja? <laughs> ja, dat is... Uh... Even kijken... <laughs> en, en dan speel je dus gewoon mee met die mensen. Het is dus net als wat je zei op Curaçao. Ik bedoel, uh, muziek is natuurlijk... Uh... Country Blues, Mississippi, ja. John Hurt. Uh... Nou, uh... New York this morning, just about half past ten. New York this morning, just about half past ten. Ja. En Is het leuk om nu dat ik ik ben heel echt dol op dit nummer van jouw platen uh, um, Boerendochter. De boer oude boerenschuur, ja dat, uh, dat is ook een vertaling van uh, John Hartford Long Hard Summer Days heet dit oorspronkelijk. Ja. En uh, ja, dit is met uh, het snelle stukje dat er achteraan zit is gecomponeerd door Janos Kolen. Janos Kolen is mijn huisgenoot. Ja. En tevens een van de beste mandolinespelers van Nederland. Uh, en, ja, ik heb hem uh, bezig gezien met Marraine. Ongelooflijk, ja, wat een dus, snelheid. we hebben elkaar. Uh, hij heeft anderhalf jaar bij mij in, op de gang gewoond. Ja? Dus we hebben elkaar alleen maar zitten uh, opnaaien qua snel pilep. Ja, ja. <laughs> ja? En uh, ja, uh, op die manier. Uh, hij doet dus mee op de cd, laat me ja. horen. Ja, oké. Okay. Hey, en en, en oe, dat, dat stemmetje, is dat nagedaan van John Hart? Of is dat jouw keuze? Of jou, uh, ja, hoe dat, je zingt? Ja, dat stemmetje is... Uh, dat is uh, zie het maar als entertainment. <laughs> okay. One, two, three, Woe! four... Mooi die mando en je maar in de kofferbak, schatje, en vanavond maak ik vuur. Het is maar een uurtje naar de venuwe, naar de oude boerenschuur. Het gedreun van de stad gaat op in vlammen, elke spanningspad vonken uit één. En de nacht is zwart met sterren, ik speel mando op een steen. ...voelt zich goed tussen de bomen, hij grijnst van snaar tot snaar. En de bomen dromen, zachtjes, was ik ook maar een gitaar. Dus gooi die mandel en gitaar maar in de kofferbak, schatje, en vanavond maak ik vuur. Het is maar een eertje naar de weduwe, naar de oude boerenschuur. komt gewoon uit Zeeland of uit Amsterdam. Ja. En dat verdient gewoon een veel groter publiek. Wat een muzikant, hé. Uh, als ik nou even teruggaan, doorgaan met jou. Uh, oh, nou, we hebben nog vier minuutjes. Uh, ik zat te denken, want ik zit nog even jouw jou, jou, jou, jou doopzeeltje te lichten. Uh, uh, nou, je bent ook naar, naar Curaçao geweest, dat hebben we al gehad. En je speelt heel veel met Veloski. Dat ja. hebben we drie weken ja, geleden gehoord. Ja. Maar misschien is het leuk om dan te eindigen toch met nog een liedje. Over dat, uh, uit de bezemkast. Oh ja. Ja, dat de... lijkt me heel leuk. Uh, Vee... Uh, dat heet... redden we net. Moornemasteros. Ja. Kom maar op. MUZIEK <tied> <tied>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 Je binnenbrand schreeuwt plesmen, want ik sta vanavond droog. Rivieren overstroom en de dijken staan op wacht. En de koster bidt, heren, help ons toch door deze nacht. Het zoek nog vrijdag 13. En de manen me op. En van goh bekeek de manen bij een schizofrene kop. Een weerwolf sluit zich vanavond voor de zekerheid maar op. Want anders krijgt hij van de boeren een zilveren kogel door zijn kop. De bork van de aarde, die kraan zijn gevaarlijke gangen van konjes. En bevende de is vergeven van breek vlees met een klaarlijk groep. Door bollonde bobbels als rollen met knobbels die naar stille noem je vuil. En alle vergroens en spoeden, crioulen nooit, sprak je ook van haar.